De regering van Nigeria wil een film verbieden die Nigerianen in een kwaad daglicht zou stellen. De autoriteiten dringen er bij de bioscopen op aan de film District 9 uit de roulatie te nemen. De regering vindt dat de gewelddadige science-fiction-film een denigrerend beeld van Nigeria geeft... door de inwoners af te schilderen als criminelen, prostituees en cannibalen. Een wendeleider in de film heeft de naam Obasanjo, zoals de vorige president van Nigeria heet. Nigeria eist ook excuus van de makers van de film... Op een veiling in Nijmegen heeft het skelet van een mammoet meer dan 300.000 euro opgeleverd. De koper is iemand uit Duitsland. Het skelet is bijna 4 meter hoog en heeft slagtanden van meer dan 3 meter. De mammoet in Nijmegen is opgebouwd uit botten die de afgelopen 50 jaar in Nederland zijn gevonden.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 Het is weer vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 3 uur, dat betekent dat het weer tijd is voor de year breakdown. Tot aan 5 uur krijg je van mij de 40 heetste hits op dit moment van Europa. 19e we weer van de hitlijst hier op CFM Zandvoort. Aflevering 38 daarvan, van vandaag 18 september 2009. Deze week in de lijst 14 stijgers bij elkaar, maar 3 zittenblijvers. 21 dalers en dan hou je 2 platen over en die komen gewoon nieuw binnen in de lijst. Na 16 weken daarom eruit de Black Eyed Peas Boom Boom Pow. En Nokia down van Carrie Hilson houdt het na 13 weken ook voor gezien in de lijst. Snelstijger in de tweede week is Cobra Starship Good Girls Go Bad in totaal in één keer 11 plaatsen omhoog. David Detta en Kelly Rowland waren vorige week de snelste dalen met Love Takes Over. Toen gingen ze al 10 plaatsen naar beneden, nu doen ze er gewoon nog eens even 11 bij. Het langst genoteerd dat is uh, nog steeds Lady Gaga. Met haar love game staat ze ondertussen alweer 18 weken lang in de lijst van Europa. De vraag is of daar een negentiende bij komt. Ze zakt namelijk deze week van 32 naar nummer 37. Voordat we naar de eerste binnenkomen gaan, gaan we eerst even naar de, de nummer 38 van deze week. 16 weken lang in de lijst van Europa. Wel drie plaatsen naar beneden. Van 35 zak het naar 38 is Bob Sinclair dat met zijn La, La Song. De Euro Breakdown op Meek betrouwbaar, my bell or Oh, yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang, Wonder Mike, and Diggity. I'm out here with my man Bob Z Let's do two, it. Three, oh. hit it. Do in and the Master G show. Once upon a time not long ago when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and first for the hard. Back then you had to be a true believer and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood made it happen in streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, the Long Island Sound. And we began for miles around to see us down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize the pioneers and raps. Come on! Woo! Yeah, just do it, do it, do it Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Hey! We kunnen het haar zeggen. dat zal ze al 18 weken lang in de lijst van Europa staat. Lady Gaga met haar love game. Van 32 zak ze wel naar 37. En dan kan je wel op vast verklappen? Zo meteen horen we haar gewoon nog een keer. Maar dan wel met een andere plaat. Waar we lang op hebben moeten wachten. Dat is onze zingende Libanees Mika. Maar hij is weer helemaal terug met zijn melodieën in de, de lijst van Europa. Zijn nieuwe single heet 'We Are Golden' is, is geproduceerd door uh, Greg Welsh, die al eerder produceerde voor uh, Kate Perry en Pink. Op het nummer zelf horen we op de achtergrond ook het uh, Andrea Crouch Gospel Call, die was trouwens ook te horen in Madonnas 'Like a, Pla like a Prayer', in plaats van uh, een paar jaren terug trouwens alweer. 'We Are Golden' is de voorloper van het gelijknamige album dat op 21 september zal verschijnen. Mocht je daar niet zo lang kunnen wachten, dan kan je altijd nog zijn Songs for Sorrow beluisteren. dat hij onlangs uitgebracht heeft. Op deze single staan vier nummers, waaronder Blue Eye en Toy Boy. Die trouwens ook op het album We Are Golden gaan verschijnen. Wat op 21 september in de platenzaken te vinden is. Mika komt deze week dus weer, weer eens binnen in de lijst van Europa. Hij doet dat meteen op nummer 35. Dit is We Are Golden. What you Guns Elf week ondertussen in de lijst van Europa. Vorige week nog op 31. Deze week zakken ze twee plaatsen naar 33. En tussen Mika en Green Day zit dan één plaats in. En dat was die met het zware verlies van deze week. 11 plaatsen in totaal. David Guetta en Kelly Rowland. Love takes over. Van 23 zakken naar 34 in hun 16e week. En wij gaan alweer naar de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. De singles van Lady Gaga worden er op dit moment werkelijk doorheen gejaagd. Paparazzi staat nog in de Nederlandse top 10. En zelfs nog in de top 5 van de Euro Breakdown. Maar opvolger AA, Nadeng Elsa I can say, staat vanaf volgende week alweer in de playlisten van de landelijke radiostations. Lady Gaga is op dit moment hotter dan hot. Na nou, Australië, Zweden, Canada, Amerika en Engeland is dan nu ook eindelijk Nederland weer helemaal verkikkert op deze nieuwe mega-ster. Singles Just Dance en Pokerface doen het overal al erg goed. En nu dus haar nieuwe single. Nummer 31 deze week verleden Lady Gaga. A.A. Nothing Else I Can Say. Gaga, AA, nothing else, I can say. Nummer 40 is er deze week voor de Noise Sets: Don't Upset the Random. In hun 14e week zakken ze van 39 naar 40. Van 38 zakken naar 39 Placebo, for what it's worth. Bob's en zijn La La Song staat nu 16 weken in de lijst, zak van 35 naar 38. Lady Gaga, Love Game, 18 weken al in de lijst, wel 5 plaatsen naar beneden en ze komt terecht op 37 zijn met Sweet Dreams zakt er ook 2 naar beneden in haar 13e week... ...en Mika We Are Golden komt nieuw binnen op 35. David Guetta, Kelly Ronan, Love Takes Over, 16 week in de lijst, 11 plaatsen verlies en zakken dus naar 39. Green Day, 21 Guns, nu 11 weken in de lijst, 2 plaatsen verlies. Ook Coldplay, 11 weken in de lijst en 2 plaatsen verlies van 30 naar 32 met hun Lovers in Japan. En Lady Gaga hoort die net, hey hey, nothing else, I can say, nieuw binnen op nummer 31. Nummer 30 is je dan voor Agnes Release Me. 12 weken staat zij in de lijst. Zij zakt van 25 naar nummer 30. En ook verlies is er voor Ian e. Raymond en de Pussy Gadols. Jeho zakt in de 15e week van 27 naar 29. 15 weken lang in de lijst van Europa. Hier Raymond en de Pusikados. Jero zak van 27 wel naar nummer 29. ZFM Westkust weerbericht. De temperatuur die stijgt vanmiddag nog even door naar maximaal 21 graden. En verder schijnt vandaag de zon flink en het blijft de hele dag lekker droog. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan vrij helder en bij een meest matige oostelijke wind daalt de temperatuur naar 11 graden. Morgen zijn er flinke periodes met zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar een hele aangename 23 graden. De wind waait eerst uit het oosten en is zwak tot hooguitmatig van kracht. De nacht naar zondag is het dan weer helder en bij weinig wind uit het noorden daalt de temperatuur niet verder dan 13 graden. Zondag profiteren we van een nieuw hoge drukgebied dat vanaf de Azoren onze kant op komt. Dit hoog zal de naam Rosemary krijgen en de stroming komt aan het oost daarvan uit het noorden. Er zijn opnieuw flinke periodes met zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En hier en daar kan wel een klein buitje gaan vallen, maar daarbij ook nog wat kans op onweer. De temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden. En er wijdt niet meer dan een zwakke tot hooguitmatige noordelijke wind. Even kijken wat de ANWB ons nog te melden heeft in de regio. A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Knoopend Hollendrecht en Op Koude, daar 2 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Raasdorp en Velsen, 3 kilometer. En op de link van Amsterdam de Nieuwe Merige Koenplein. Tussen Scheuzenveld en Knoop het Koenplein, daar nog eens 3 kilometer vertraging. Het ritme van Sandvoort: Sandvoort, van Dam. It's the Euro Breakdown! Kijk up. Haar derde week nu in de lijst van Europa. Vorige week op 33, deze week omhoog naar uh, nummer 26. En die nog de Kings of Leon met Notions. Negen weken staan zij in de lijst van 26, het naar 28. Er zit er eentje tussen, dat zijn de Killers the World We Live In. Tien weken in de lijst van Europa, twintigste nog vorige week. Deze week het naar 27. En de snelstijger stijger, die is een ander van Cobra Starship, Good Girls Go Bad... Vorige week kwamen zij nieuw binnen op nummer 36. Deze week gaan ze 11 plaatsen omhoog en komen ze dus terecht op nummer 25. So Economische crisis. Het is 2000 meter. Alle bedrijven zien hun omzet dalen. Maar wil jij juist je omzet zien stijgen? Adverteer dan op CFM Radio en televisie. CFM Zandvoort is geheel bereikbaar in Zandvoort en omgeving op 106.9 FM, op internet en op de televisie. Kijk voor de diverse advertentiemogelijkheden op www.zfm-zandvoort.nl Now boom! De tweede week gaat hij omhoog van 29 naar 23. Wylon zijn Wicked Way. Nummer 30. Deze week was er voor Agnes. Release Me staat nu 12 weken in de lijst. Een zak van 25 naar 30. Hier Raymond en de Pussyciddle Jeho. 15 weken in de lijst. 2 plaatsen verlies. The Kings of Leon met Notions ook 2 plaatsen naar beneden. Hun staan nu 9 weken in de lijst. The Killers. The World We Live in zakken 7 plaatsen in hun 10e week naar 27. Carol Emerald, Back It Up, staat nu drie weken in de lijst en uh, gaat zeven plaatsen omhoog naar 26. Elf plaatsen winst in de tweede week voor Cobra Starship, Good Girls Go Bad. Pitbull, I Know You Want Me, nu twaalf weken in de lijst en tien plaatsen verlies voor hem. Mylon, Wicked Way, gaat er zes omhoog naar 23 in zijn tweede week. En Colby Clay, Falling For You, van zeventien zak het naar 22 in de negende week. Anna Grace, Let the Feeling Go, Zakt drie plaatsen. Dertien weken in de lijst, zak van achttien naar 21. En Keesja met TikTok, staat nu vier weken in de lijst. Vorige week stond zij op 28. Deze week gaat ze acht plaatsen omhoog Nou nummer 20. Wake up in the morning feeling like P. D. Hey, what up, girl? My glasses, out the door. I'm gonna hit this city. That's before tough. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and play my favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, making it pop. Jagger. I'm talking about Everybody getting crunk, crunk, Boys try to touch my junk Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk Nah, nah, we goin' till they kick us out oh, The police shut us down, down Police shut us down, down Police po, -po shut us down Don't stop, make it pop DJ blow my this up Tonight, I'ma fight till we see the sun your allegiance, get y'all fatigues, huh? All black, everything. Black cards, black cars, all black, everything. And our girls are black first, riding with they tillages. I can't more in depth if you boys really real enough. This is La familiar, I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave another the grip, I lost a flip for five stacks. Yeah, I'm talking five, comma six, zero, zero, zero. Here, the back to running circles 'round niggas. Now we squared up. Hold up. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep. Eric B. We are microphone fiend. It's the return of the God. Peace, God. It ain't nobody fresher. I'm in Uh Martin Martella on the table screaming, fuck the other side. They jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. And they ain't spinning no cake. They should throw their hand in 'cause they ain't got no space. My whole team got dough. So my banquet is looking like millionaires, bro. Life's a game, but breakthrough.